Met het NOS de Britse politie heeft meer dan 50 mensen gearresteerd... die in Londen demonstreren tegen het verbod op de groep Palestine Action. De groepering voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld... na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen door actievoerders beklad... Aan de steunbetoging voor Palestine Action doen honderden mensen mee... en zij riskeren een jarenlange gevangenisstraf. Popodia draaiden vorig jaar vaker verlies... ondanks dat er meer optredens en bezoekers waren dan het jaar ervoor. Van de, van de 59 onderzochte Popodia belanden meer dan de helft in de rode cijfers. Door inflatie stegen personeelskosten en de vergoedingen voor artiesten... harder dan de inkomsten door kaartverkoop... Ook lieten veel gemeenten de subsidies niet meestijgen met de inflatie. De vereniging van Poppodia is bang voor verschraling van het culturele aanbod... als de zalen risicovolle act zoals Nieuw Talent niet meer durven te boeken uit financiële overwegingen. De politie heeft gisteravond op de ring rond Amsterdam een auto aan de kant gezet... die slingerend en veel te langzaam reed. De auto reed maar 30 km per uur op de A10 Zuid. Meerdere politieauto's dwongen de automobilist tot stoppen. Na controle bleek diegene veel te veel te hebben gedronken. Op het EK Hockey heeft Nederland de eerste wedstrijd soepel gewonnen van Spanje. Het werd 3-0. Poelgenoot België won eerder vandaag met maar liefst 10-1 van Oostenrijk. Morgen spelen de Nederlandse hockeyers het tweede groepsduel tegen België. Het weer, veel zon vandaag, ook wat sluierbewolking. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Well, uh, like I don't understand how you can't 'cause like I've been to uh, you know Paris, Peru, you know I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know I speak very, very um fluent Spanish. Uh, todo bien, chevere. Yes, todo bien, chevere. Chevere, bien Chevale, Is that right, mama? 'Cause I got my shaking room on yeah, the Everybody's got a thing, but some don't know how.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 Oh all you worry. Het wordt wel steeds uh, moeilijker om zo door het leven heen te gaan, hè? Don't you worry about a thing, met uh, uiteraard uh, alle ellende in de wereld en uh, dergelijke. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Want, uh... Nou ja, je mag, je mag wel toch hopen en wensen dat er een dag komt... dat we dit echt uit volle borst kunnen zingen. Ja, dat is eh? dat zeker. Don't dat worry about the thing, don't worry be happy. Uh. Don't worry be happy, nou, daar sluit ik me zeker uh, bij aan. Oh, ja. en, uh, Geef het allemaal een kans, uh, in ieder geval. Ja, en uh, Gooi niet Rob, meteen de deur dicht, hè? Ja, Rob, uh, oorlogen beginnen uh, vaak en uh, ze eindigen ook weer. Het, het meeste medelijden heb ik eigenlijk met die mensen in Soedan... die echt niks meer, niks meer te eten hebben. Nee, klopt. Ja, ja. En daar wordt niet veel voor gedaan. En die, en die arme christene mensen in Syrië... Nou ja, goed, we gaan er niet op in, want <lacht> nee, er is eigenlijk... zoveel ellende aan de hand... als de, we dat allemaal moeten bedoelen. Dat bedoel ik, en uh, dan kom ik met die plaat aan, don't you, don't you worry about a thing... Stiefnie ah ja. wonder was dat aan het begin van het derde uur. Uh, wij uh, hebben een zorgeloos derde uur. Want uh, ja, we hebben rinnen los. En dan uh, ja, ben je wel even lachen, Becky. Even, even tijd kwijt uh, natuurlijk. Dat vinden we allemaal niet erg. Maar uh, dat is zo meteen om kwart over vier. Wat gaan we naar het TT-circuit van Assen. Wat gaan we daar doen? Nou, uh, uh, uh, racen? Ja, rendelspreken. Uh, spreken. maar wat, oh, is daar, uh, spreken. Wat, wat hij daar doet. Ja, Jack, nou, Jack Casino uh, Racing Day ja, is uh, als ik het goed begrepen heb, ging hij zelf racen. En uh, ja, hij heeft een prachtige raceauto. Twee trouwens. En uh, die ene die is knalfluorgroen met vluor, uh, roze. Roos uh, er ook bij? Uh, ja, zo oh. helemaal, Maar mooi gespoten, joh. En... Uh, nou ja, die andere, dat is dan... Ik weet niet wat voor categorie dat race hoor. Dat heb ik geen idee van. Daar heb ik geen, geen verstand van. Maar wel een mooie auto. Maar hij uh, volgens mij had hij ook... Um, een evenement uh, daartussen... Wat, wat onder zijn uh, uh, specie... Uh, uh, zijn... Supervisie. Supervisie. Ik moet echt naar woorden zoeken vandaag. Heb je het in de gaten? Nou, het komt door ja. de warmte in de studio. Dus, uh... Ja, dat zou kunnen. Ja, dat, je een beetje, dat alles een beetje aan het is. Maar in ieder geval, um, uh, volgens mij heeft hij ook uh, een, een x-aantal auto's uh, racen... Die, uh, waarvan hij dat allemaal uh, geregeld en uh, gedaan heeft. De ITCC. Nou, ja, we horen he, het zijn zijn dat er straks nog ja. van hem. Ja. De Youngtimer Touring Car Challenge. De ITCC. Ja. Ja, en uh, Straks ja. horen we dat natuurlijk. En uh, verder is het een beetje, ja, het is vakantie natuurlijk voor de Formule 1 uh, coureurs. En uh, alle teams en dergelijke. Ja. Gaan we zo meteen ook over hebben wat je wel niet uh, mag doen uh, in die tijd. Want er zijn wel volgens mij, of het nou gebonden regels zijn of uh, ongebonden uh, afspraken... waar iedereen zich zoveel mogelijk aan houdt. Dat weet ik niet, maar iedereen moet volgens mij verplicht op vakantie. mogen. dat zit, dat horen van Renault. Verplicht op vakantie? Verplicht op vakantie, ja. Zegt Remel dat? Dat ze dat, nee, dat was oh. dat, dat, dat ik ergens. Dat ze oh. uh, niet zomaar eventjes uh, weer uh, drie weken aan die auto mogen sleutelen. Zo van: uh, we maken er even een betere auto van. Meen je dat? zeggen... je hebt het over dat, de Formule 1. Dus. Formule 1, ja, dat dacht ik echt. Ja, nou gaan we zo meteen aan uh, Rennoff vragen. Hoe ik, dat dacht, zit. ik dacht het te horen dat ze juist... Uh, dat zeiden de presentatoren. Of is dat voor het volgende seizoen? Dat ze benieuwd waren hoe de, hoe de auto's terugkomen. Ja, dat was voor het volgende seizoen, ja. Ja, nu inderdaad mogen ze niks doen. Nee, hè? Nee, ze mogen nu niks veranderen meer aan de auto. En dan, maar er zijn, ze zijn uh, de, de teams achter de, de racers... Die zijn heel druk bezig om een uh, totaal nieuw auto uh, uh, gebeuren te bedenken. En dat volgend jaar in te zetten. Maar, maar er komen dat, er ineens hele andere winnaars. Uh, ja, mij, dat, dat uh, zit er wel dik in. Dus daar is iedereen benieuwd naar. En ik ben benieuwd wat Randall daarvan weet. Zeker, gaan we straks ja. horen. En ja. wat uh, hebben we nog meer? Wat, uh, ik zag net een, nou, een uh, mooi scherm met allemaal ja, leuke, leuke dieren. Ja, we gaan natuurlijk zo rond de klok van tien over half uh, vijf. Vier, vijf. Ja, tien over half vijf. Kwart voor vijf gaan we eens eventjes zien uh, of er nog een erg leuk dier... er zitten een heleboel leuke dieren natuurlijk... maar we gaan er eentje eventjes belichten... om te zien of we daar uh, een beetje kunnen bijdragen... dat het diertje een, een nieuw te huis krijgt. Oké, okay, nou dat ja. gaan we doen dus. En, ja, uh, ja, We gaan ook uh, lekkere muziek draaien. Ja. Een van de platen die ik uh, nog klaar heb staan is uh, uit de jaren tachtig. Dat vindt Rendel altijd leuk als we dan. Uh, ja, jij gaat jij, nou, ja. jij houdt niet van jaren 80. Als je voor 80, dan uh, zet hem even opnieuw. Uh, want we zijn weer aan het praten. Nee, ik hou zeker niet van de jaren 80, echt wel. Dus, uh, maar gouden oude, ja. zo vlak voor Rendel, uh, die vindt het altijd leuk als ze een gouden oude draaien. Voordat we hem uh, in de uitzending gaan halen, heeft hij even leuke muziek tijdens uh, de wachttijd uh, die hij krijgt dan. We mogen wel over een uh, gouden oude single spreken. Het is van uh, Santana en Holdan hier op de Zandvoortse Radio. En van Zandvoort gaan wij door naar Assen. En wat gaan we in Assen doen? Goedemiddag, uh, Rendel. Hey, goedemiddag, hey, goedemiddag. Ik hoop dat je er een beetje kan verstaan. Wel heel, heel veel herrie. In, heel veel herrie op de achtergrond, hè? Ja. Uh, dat komt. We zitten even op de hoofdbuur te kijken hier. ...naar uh, de race van de uh, 250 C Waaronder natuurlijk ook uh, gewoon het uit Vee uit hey, ...Jan Wannes, Jeroen Blekenmolen, allemaal wat Ja, dat jongens, bedoel ik. Wat een ik... gek huis is hier. wat een gek huis. Oké, okay, maar zijn ze goed uh, van start gegaan en uh, nog geen ongelukken? Nee, nee nog helemaal geen ongelukken. en uh, Ja, jongens, uh, gewoon 62 van die katjes werken hier. En ik, hoop dat, uh, uh, ik moet even kijken, ik geloof dat Jan Lammers optomelijk van die drie het beste ligt. Die ligt optomelijk op de 43, uh, 43, uh, oh nee, Kalf zit er voor nu. Die is, uh, Kalf is 40e en Jan Lammers die ligt nu op de 43e plek. Wel geweldig ook dat ze een uh, competitie hebben die man uh, onder elkaar. Ja, ja, ja, ja. En Jeroen al, de jongste van die twee. Ja. En uh, 47e, maar die heeft heel veel... ...motorpech gehad en ze hebben weer een nieuwe motor geplaatst. Ah, die, volgens mij is die niet zo snel. En <laughs> dat gaat niet goed. Oké, okay, maar waar, eh? waar komen die supercars uh, dan uh, vandaan? Rijden die vaker of uh, hoe uh, zit dat? Nou ja, die supercars rijden in feite in heel Europa. Op grote sprints als Silkstone, Magnacour in Frankrijk. Uh, en nu ook op de City in Assen natuurlijk. Uh, zijn die dingen enorm, enorm goed voor de baan een stuk breed, Voor die uh, kleine dingetjes. Maar jongens, ze halen snelheden van over de 250 km per uur. En dan zit je dus maar 3 centimeter met je pips boven het gaskant. Ongelooflijk! Dat is echt niet normaal hoor. Nee, nee, nee. Er zijn er echt een heleboel. En we maken, ik zit op midden in de vlak voor de GT-sicade. De opkomende rechtspunt. Nou, als je dit zien hier als door die schade heen gaan... Ah, ik ga je, eh, ik ga je nu eh, echt. Uh, ik heb het bij Jeroen al gezegd, Jeroen. Er zit echt helemaal niets tussen je horen. Ja, helemaal, gewoon. Nee, ja, ja. Ze, ze, ze zijn echt gek, hoor, die mannen. Dus, uh... Ja, echt gek. Het ja, ja, ja. draaien echt heel snel op de tijden, hè. als de Formule 3. Ja, die top uh, die gaat gewoon echt heel erg goed. En uh, fantastisch. fantastisch, fantastisch mooi. Ja, ja, nou, ja ik neem trouwens ja. aan dat, uh, dat uh, pa, uh, Michel uh, ook wel aanwezig is vraag. Ja, geen idee. Het is hier zo druk, dat je eigenlijk heel veel mensen niet ziet. <laughs> dat is een beetje voorbij. Oké, oké. Nou, in ieder geval heel veel mensen. Dat is goed voor het uh, circuit. Want het ja, is altijd een heel groot evenement, hè? De Jack's uh, Casino Racing Day. Ja, een enorm groot evenement. met heel veel verschillende klassen. We hebben hier, uh, ik uh, drie hebben we rijden, uh, ik vier herfstierings. De Porsche Benelux Club rijdt hier. Natuurlijk onze serie hè, de jong Touring Card Challenge. We hebben vanmorgen om 11 uur gereden. Een prachtige wedstrijd met een heel mooi podium. Ja jongens, het is hier constant wel wat te zien en wat te doen. De Dutch Super het is meer dan 50 auto's aan de start. Ja, dan gebeurt er wel wat, zullen we zeggen. Ja, jij bent het uh, ITCC had uh, toch ook veel auto's aan de start? Maar uh, wat minder aan de auto's met een hoop uh, in het toeland... ...dat dit eventueel een hoop auto's kapot zien gaan... ...maar we zaten nog steeds met 42, dat is meer ja, uh, genoeg. En, en die hebben we nog steeds allemaal dus dat is ook mooi. En dan bedoel ik, ja, Formule 1 uh, veldt uh, 20 auto's en dan houdt het gewoon op. Uh... Ja, en wij doen de 42 en dan hebben we een hele grote tonnen aan boord. En het vakrietsliefde uh, ja, was absoluut de partenaire uit België... ...met zijn trapant. want iedere keer als hij voorbij kwam om het publiek te juist op de hoogte binnen. Dat is helemaal mooi. Gaaf, gaaf, gaaf, ja, gaaf. Gaaf, gaaf. ja. Rendel, hey, ja, Rindel, gaan we even naar de Formule 1. Ja, die hebben natuurlijk ja. nu zomervakantie. En ja. Uh, ja, ik heb gezien dat uh, Max Verstappen samen met uh, pa Jos... en met uh, Charles Leclerc uh, lekker aan het uh, padellen is. Dat dus schijnt hij ook heel erg uh, goed te kunnen. Nou ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is mag, daar is vakantie voor. Ja, ja, ja, Nou, denk ik ook wel dat Max toch wel in deze vakantie wel ergens in een auto gaat kruipen hoor. Dat is sowieso, ja, zeker ja, ja, weten. Ja, ja. ja dat uh, gaat net zo, uh, zeker in met met zijn eigen GT3-team, hè. Vol, uh, uh, de racing. Ik denk dat hij hier daar nogal wat gaat testen. Want volgens mij, Max, die uh, ja, uh, gewoon. Drie dagen, drie dagen niet achter het stuur van een raceauto te zitten, dan wordt die ernstig van. Ja, dat, dus, uh... dat past niet uh, bij Max. Nee, dat, dat uh, gaat uh, hem uh, niet uh, worden. Hé, hey, uh, Rendel. Ja, ik had net een, uh, een gesprek met uh, Dolly ook voordat we jou gingen bellen. En dan was het over uh, die uh, rustperiode die ze nou hebben. Is niet alleen voor de coureurs, maar voor iedereen van de teams, toch? In feite moet het zo zien dat de deur van het uh, bedrijf, dus uh, de deur van uh, eh, uh, McLaren, eh, uh, Mercedes, het gaat tot slot. En dat betekent dat alles als tot gaat. Klaar. Ja, en, en er wordt gewoon echt niks gedaan? Uh. Nee, in principe mag er niks gedaan worden. Of er niks gedaan wordt, dat weten we niet, want je kan ook thuis, thuis werken. Maar in principe, aan de auto's wordt niet gesleuteld. Er worden geen nieuwe onderdelen gemaakt. En er mogen ook geen nieuwe ontwerpen gemaakt Die worden officieel. En dan gaat er nu eentje... Volgens mij is dat Jan is, of niet? Nou, er gaat er nu eentje de GT-scader met een mooie 360 door. <laughs> oh ja, dat is altijd leuk om te zien. Dat is een hele mooie. Um, nee, uh, uh, in principe mag er niks gebeuren. Of er niks gebeurt, dat weten we niet. Maar uh, in principe is de voordeel van de bedrijven gewoon dicht. Oké, okay, dus ja, ook weinig uh, nieuws. Dat merk je ook meteen uh, natuurlijk uh, met zo'n zomerstop. Uh, het is heel stil, hè? Echt heel stil. Nee, het is meer nu weer gaan speculeren wie is het, na de zomerstop, komt er terug en wie komt er niet terug. En dan is het wel leuk dat uh, na de zomerstop uh, circuit nummer 1 Zandvoort is. Ja. En hier zijn de mooi. voorbereidingen natuurlijk in uh, volle gang, uh, Rennel. De, de, de tribunes worden inmiddels uh, opgebouwd. Ik zie ze elke morgen al met uh, hekwerken over de Verlennepwegheerij uh, hier in Zandvoort. En uh, ja, het uh, gaat nu echt uh, los. Het gaat nu echt beginnen. Ja, en ik vind het nog steeds een grap. Je, uh, je mag het niet op helemaal genoeg, maar als je ziet hoe je uiteindelijk al die tribunische vormgeving krijgen, hoe groot die dingen zijn, uh, dan kan je alleen maar tegen die hele organisatie zeggen, wat een pluim hebben jullie, jongens, dat jullie niet zo mooi voor elkaar Absoluut. Ja, wat ik... Je die spint en ik gaat er geen bak in. Ja, ja, ja. Hopelijk uh, hoop dat je eruit komt. Uh, nee, nee, ik vind het... Ongelooflijk, maar ook echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. Ja, ik, uh, ver, ik verbaas me erover. Hè. We hadden altijd uh, die bewonersdag uh, de, voorheen dat we op het uh, circuit uh, konden kijken. En toen gingen ja. we altijd uh, echt helemaal onder zo'n tribune staan. En dan is het echt een dalhof van een uh, hekwerk. Uh. Dan denk je, hoe ja. hebben ze dat in Vredesnaam in elkaar gekregen? Ja, en, en er moet natuurlijk ook wel een beetje bestand zijn tegen krachten. Want als het ongeveer het publiek wat er zit van links naar rechts gaat doen in de bunden... Nou, dan krijgen die buisjes best wel heel veel uh, ellende over zich heen hoor. Dus, ja, uh, zeker weten. Nou ja, ja uh, goed uh, dat ze dat uh, in ieder geval uh, allemaal netjes uh, doen. En uh, dat het ja. uh, veilig is gaan we in ieder geval vanuit. En uh, ja, we zijn, er, we zijn er klaar voor. Dus uh, over drie weken lekker uh, hier in uh, Zandvoort. Ga jij nog wat doen met de Formule 1 uh, in uh, Zandvoort? Nee, ik, ik, wij zitten dan ergens anders, we zijn dan weer aan het racen dan op Spa, dus we zijn er niet. Aha. Helaas. jullie He? gaan naar Spa? Ja, we gaan naar Spa, uh, nee, Salzburg zitten we dan. We zitten in Salzburg dat weekend en uh, uh, daarna hebben we Spa nog één wedstrijd en dan is het seizoen voorbij. Ja. Voor, uh, voor onze serie. Uh, en ja, dat, dat, uh, dat is wel jammer. Ik zou eigenlijk nog wel even door willen. <laughs> Want de rijders hebben het zo naar hun zin. Dus, uh, en, dus uh, misschien, misschien vind ik nog wel een wedstrijdje in oktober. Volgens. Oh ja, ja, een soort uh, winter uh, endurance. Uh. Ja, een soort, een soort winter endurance gebeuren. Dat is waar, moet wel uh, goed kunnen. Ja, zeker, dus, uh, zeker weten. Nog, nog even een terugblik uh, op Hongarije uh, voordat we ja. afsluiten. Dat was wel weer dramatisch hè, voor Red Bull. Ja, Red Bull uh, natuurlijk mega automatisch uh, wat daar gebeurt. Uh, misschien kwam nu eigenlijk eens hier voor uh, hoe slecht die auto dus ook uiteindelijk is. Hè? Ja. Uh, en uit dat zelfs Max hier ook helemaal niks mee kon. Uh, wat ik uh, ja, uh, toch ook wel weer heel erg mooi vind, is in feite nu de tweestrijd die is, uh, gaat plaatsvinden bij McLaren natuurlijk. Met Piastri en uh, natuurlijk met Doris. En uh, ja, uh, die teamleiding gaat nog een zwaar tweede, tweede seizoen zelf tegemoet, kan ik je vertellen. Ja, want ze gaan echt tot het uiterste hoor, die twee uh, met elkaar. Ja, absoluut. Helemaal tot het uit. Kijk, dit is nu leuk, hè. Er gaan nu een heleboel katjes Het is een code rood hier. En er gaan een heleboel katjes gaan de pitstraat in, wat in principe afgesproken is en wat ze moeten. En dan rijden een aantal op het recht wat in principe niet de bedoeling was. <laughs> Dat is mooi. Ah, helemaal, oké. Okay. Ja, de superkarts, dus uh, ja, hoeveel ronden moeten ze nog rijden daar? Op, nee, de code rood oh. is klaar. Oh, het is nu, nu het helemaal is over. Uh. Het is afgelopen, ja. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Nou ja. Dus het is ook Rustiger nu. Ja, dat hoor ik in één keer. Het valt in één keer stil. Hongarije, gewoon fantastisch. Ik vond het een fantastische wedstrijd. Heel veel tactiek. Je ziet dat het wel heel moeilijk inhalen is. Daar hoewel Max een paar mooie in had. Maar het gaat nu voornamelijk om de tactiek bij uiteindelijk McLaren. Eentje met een één stopper, ander met een twee stopper. En dat ze daar toch vlak achter elkaar over de strijd komen, komen. Ja, ik denk dat. Ja, ik had die één stoppen willen. We hebben gewonnen. Ja, maar ik vind het wel knap hoor, dat je er toch bij elkaar uitkomt uh, uiteindelijk. Ja, nee, gewoon fantastisch. Ik vond het zelf uiteindelijk een mooie wedstrijd. Ik had wel zoiets van nou, uiteindelijk valt er ook bij slapen en Er gebeurt niet zo heel veel, maar langs de pitmuur, daar gebeurt het allemaal. Ja, en uh, natuurlijk uh, in Engeland ook uh, voor, uh, voor Red Bull, uh, waar al die mensen zitten. En dan denk ik van ja, hoe die tactiek die was niet echt handig die ze, die ze gehanteerd hebben op de beide auto's. Nee, maar ik denk uiteindelijk, als je gaat kijken bij Red Bull, uh, komt er nu toch wel naar achter dat die auto toch wel heel erg slecht is en ze de problemen maar niet kunnen oplossen. Ik denk dat ze er op problemen weten, uh, die zullen ze ons nooit gaan vertellen. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld, Max, zie je het toch wel in de gesprekken dat ze wel weten wat er aan de hand is, maar ze kunnen er niks mee. Dus dat is best wel natuurlijk een dingetje. Uh, ja, hebt, hey, daar zitten ze wel bij en hey, je tijd er nu ook ik een beetje met een handen in het haar. Ja, gaan uh, we dit oplossen? Hoe gaan we dit niet oplossen? Ik denk dat dat uh, een beetje is. Nou, het is uh, het dit is, seizoen afmaken en hopen dat uh, de nieuwe auto's uh, ook van Red Bull het beter gaan doen. Nou ja, dat laten we het hopen. Dan krijgen we weer een jaar dat Max al vlug een wereldkampioen gaat worden. En dan wil ik wel eens even zien in 2026 hoeveel mensen er nog op de tribunnen zitten in Zandvoort. Nou ja, dat uh, vroeg me af. En of Max ik, dan nog in de auto, ergens in de auto's zit. Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Max heeft gewoon gezegd, ik rij volgend jaar klaar. Ah, oké. Okay. Maar ik denk dat Max wel uh, heel duidelijk uh, ook wat zijn eisen heeft gesteld. Als je auto het volgend jaar niet doet, dan ben ik in 2027 ben ik weg, klaar. Ja, weet je? duidelijk. Maar... Maar waar moet hij heen? Ja, uh... Vorig jaar nee. zei je dat hij naar Mercedes zou gaan. Ja, dat je daar vrij zeker van was. Mercedes, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik denk dat Kimmy Wantonelli natuurlijk een beetje moet gaan oppassen. Die staat op de zwokstoel. Uh, Russell, die, uh, die, die gaat absoluut blijven. Ik vind, jongens. Ik vind Ruf, Russell dit jaar een beetje het spookje van de Formule 1. Ja, ja. ja, maar, ja maar inderdaad. Ik ja. Mooi omschreven. Dat helemaal nooit. Maar hij, hij is er wel, hè? Ja, ja. ja. ja. Nee, dat zeg je, ja. zeg je heel erg goed. Mooi. Ja. Ja. Ja. ja, een beetje het spookje van de Formule 1. En dus, ja, die Mercedes gaat uh, Russell echt niet uh, ontslaan. Kimmy zakt totaal door het einde. Oh, uh, dat is nu gewoon echt een heel groot probleem geworden. Hetzelfde met al mijn grote vriend Franco Colapinto. Ja, Max Colapinto, tot wat ijs. is dat nou weer? Ja, ja totaal wat tot ijs. Maar uh, als je dat toch ziet, wat wel ik heel mooi vind, dat een Lorson bijvoorbeeld, mijn langzame neefje, ja. uh, die is helemaal aan het opbloeien en die, ja, die eindigt uiteindelijk gewoon de wedstrijd voor Max. Ja. ja jongens, hey, die heeft een grote vinger hoor, die laatste ronde in de kop weer Nou ja, we, weet, je wat, weet je wat het is? Daar heb ik ook nog een berichtje over gelezen. Dat, uh, die Liam Lawson en Hadja, uh, uh, die zijn enorme fan en die kijken echt op tegen Max uh, Verstappen. Ja. En dat, hetzelfde geldt voor uh, Bortoletto natuurlijk, zijn vriendje. Ja, uh, Bortoletto is wel voor mij nu op toon wel, uh, als je bij de nieuwkomers maakt, toch wel een hele grote verrassing. Uh, maar die jongen die is zo aan het groeien en uh, gaat zo goed met die jongen. Dat ik wel denk van dat uh, de dat teams wonen na een Bortoletto. Uh, toch wel ergens uh, uh, op de achterkant van hun schipje hebben staan. Ja, die zou mooi naast, uh, naast Max uh, kunnen in de Red Bull of zo. Dus, uh... Nou ja, misschien zegt Red Bull we willen hem hebben. Maar, maar misschien zegt ook wel dadelijk Mercedes we willen die Bortoletto hebben. Want uh, die Kimmy die, uh, die presteert uh, natuurlijk ver beneden. Ja, alle maat gewoon, zeg maar. Kom, ja, maar, ja, zeker. En als een jongen dan ook niet uiteindelijk uh, beschermd wordt en jankert voor de camera's verschijnt, ja, klaar, afschrijven, uh, niks. Precies, gaat <laughs> ja, nog op ja. een terrasje bestellen, een Cola Pinto. Ja, en een uh, cola, cola Pinto bestellen op een terrasje voor Kimmy Antonelli. En, en uh, is het okay. ja, ja, dan is helemaal oké. Ja. die twee zeker. maar lekker uh, janken bij elkaar en dan uh, hebben we dat ook wel weer gehad. Ja, zeker top. weten. Nou, Rendel, ik wens je nog heel veel plezier daar uh, op assen. Het is hier bloedje heet. en heet? Heerlijk. En jongens, die tribunes hier zitten gewoon een pompje vol. Dat is heel gezellig. wat leuk. En ook vol zon, Renloch. Geen schaduw. Nee, geen schaduw. Dat is wel een beetje het probleem van. Jongens, daar de Dutch supercar tellers trouwens aankomen. Het grote probleem op de ogenblik van. Van hier op de as. Er zijn allemaal de steentjes en die geven heel verwarmd af. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar je zit, je zit nu in Assen, maar uh, wat, wat, wat schat jij, wat denk jij? Denk jij dat uh, de, in 2027 de Formule 1 naar Assen gaat komen? Nou, uh, moeten ze helemaal niet willen. Ze, willen, willen ze dat, dat niet? Gewoon... Nou, ja, ik weet niet of ze het willen, maar ze moeten het niet willen. Ja, dus jou, uh, ja, maar hoe schat je de kansen? Ja, ze moeten, dat, ze moeten gewoon wel eens lekker gaan praten met Zandvoort. En dan hoor je dat het 70 miljoen kost. En ik denk dat het een, een heel duur feestje is. Ja, ja, tuurlijk is het een duur feestje, zeker. Ja, ja, ja. Ik zeg nog steeds: Assen zou het absoluut, absoluut kunnen. Ja. Maar ik denk niet dat ze het moeten willen. Nee, nee, nee, oké. Okay. Dus de kans is klein dat dat uh, gaat gebeuren. Ja, maar ja, we weten. Ik zeg nooit, nooit, nooit. nooit nee, precies uh, dat. Dat is heel simpel, maar... Yo. Ze hebben al het prachtige de motorcamperie, de Motor GP, die is Ik noem het eigenlijk hetzelfde als Formule 1, ook een prachtig evenement. Ja, Klopt, Ja, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in. Klopt. En we hebben de Formule 1 nog in België, op Spa en bij Oostenrijk natuurlijk. Oostenrijk, wat in principe natuurlijk ook gewoon Nederlands en Klaver zijn. Dus ja, we hebben toch genoeg? En ik zeg ook maar tegen ons een ticketje over naar het Oosten het is niet zo duur. Ga lekker daar kijken, ja toch? Dat kan ook nog. Ja, zo is het maar net. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zeker of... weten. Nou, Renl, ja. ik wens je een hele fijne zaterdagavond alvast. Ja. Toch. Ja, morgen nog veel plezier. Koudtje. Gaat helemaal goed komen hier. L lekker aan een uh, koud biertje, heerlijk. Ja, ga je morgen okay. nog zelf rijden, of niet? Nee, nee, nee. nee. nee? Ik ga even kijken naar, die jongens, naar al die uh, jongens en meisjes... wat er lekker een van maken. Daar kan ik heerlijk van genieten. Ah, uh, <laughs> mooi, mooi, mooi. Is Patrick ja. er ook? Uh, nee, nee, nee, Patrick uh, die rijdt uh, weer over. Help. Uh, volgens mij, uh, eind, eind september zit hij op achter. Uh, hij oh, oké, oké. Hoe is dat, Patrick? Hè? Wie is dat Patrick? Mee, Patrick Andriessen, die heb ik leren Patrick kennen Andriese. doordat ja. ik uh, Rendel. Uh, hey, daar is je verliefd op geworden hoor, die leren kennen is gewoon geliefd. Uh, uh, <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh, oh. <middel> nou, wat moet ik nou zeggen? Die naam moest ik, nou, er ook ik, even ingegooid worden. Ik, hè? Nou ja, ja. ja, verliefd is een groot woord, ik vind het een geweldige kerel. Maar ik vind ja, jou, ja, jou ook een geweldige kerel, Rendell. We hebben een moorddag bij jullie gehad. Maar ik laat jullie lekker bij je eigen vrouw hoor. Don't you worry? Dankjewel, je baar Ik ben dan klaar dan met sokken wassen voor een ander. <laughs> <laughs> Rindel, dankjewel uh, hè. Okay. Doei, Doei. Okay. Ho doei. <laughs> Don't be tell him oh, De nieuwe single van uh, Roxy Dekker, hoorde hij bij de Zandvoortse radio. En, uh, ja, leuk plaatje, toch, Dolly? Uh, nou, of uh, vond je het niks? <laughs> hoe ik, het is, heet dus, hij. Uh, uh, ja, nou ik weet wel hoe het is. Maar uh, nee, niet, niet voor mij. Nee, nee, nee, niet voor jou. Nee, nee. Okay. er zijn weinig dingen waarvan ik zeg van dat hoeft niet voor mij, maar dit is het. Roxy Dekker, uh, dat is uh, net te. Nou, weet je wat ik vind? Uh, Roxy is natuurlijk waanzinnig populair op het moment. De ene na de andere hit uh, wordt er uitgeperst uh, om die, en haar te laten zingen... juist omdat ze zo populair is. Maar het zijn, uh, uh, vind ik, allemaal van die bam, bam, bam liedjes. En uh, weet je, ik, uh, makkelijk scoren. Ja, ik, nou ja, daar, daar gaat het om. Hè? Zo snel ja, mogelijk heelal uh, uh, per centjes binnenhalen. Ja, ik vind muziek mooi als, als de composities kloppen... Als, als er verrassende dingen in zitten. Als je hoort dat er echte talenten aan het werk zijn. En sorry, ik mis dat bij, bij Roxy. Ik, eh, ze is zangeres, ze is succesvol. Maar haar stem vind ik ook nou niet echt iets zo. Eh, yeah, yeah. Dat zou ik misschien ook nog wel kunnen hoor. Zo'n stem in je opzet. Weet je, het is gericht eh, ja, consumptiemaatschappij, zeg maar. Maar dan eh, in muziek. Ja, het is echt de TikTok-generatie, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, nee, niks voor mij. Dus het is allemaal mij. minder dan drie minuten. Deze was ook twee minuten ja, veertig ja, of zo. Ja, twee minuten ja. 42. veertig. Ja. En hoe het is? Nou, hoe is het in het Kennen met Dieren Thuis? Want er zitten heel veel ja. leuke dieren nog te wachten op een ja, baasje. Ja, zeker. Eigenlijk niet eens zoveel honden die worden gepresenteerd. Het, er zit een leuk kaviaatje. Er zijn een paar leuke konijntjes en een paar poesjes. Maar dat is een hele leuke, tenminste ze ziet er zo mooi uit. Een mooie hond binnengekomen en dat is Pebbles. En Pebbles dat is een kruising middelgrote dame van 10 kilo en ze is 9,5 jaar oud. Nou, waarom zoekt ze een nieuw huisje? Haar baasje is heel erg ziek geworden en die kan helaas niet meer voor haar zorgen. Ze is een lieve en vriendelijke dame naar mensen toe en gek op aandacht. Wel een beetje met, klein beetje met beleid, want anders, als je te druk doet, dan vindt ze dat best wel een beetje spannend. Kinderen is ze niet gewend, maar als ze iets ouder zijn en lief zijn, dan wil ze ze best ontmoeten. En met andere honden kan ze goed overweg en samenwonen met een andere hond zou dan ook prima kunnen bij de juiste klik natuurlijk. En buiten loopt ze netjes mee aan de riem... en ze kan ook best nog eens lekker wandelen met de baasjes. Loslopen is ze niet gewend, dus ze zoekt mensen die haar eerst laten wennen... en dan kijken of dat überhaupt wel of niet mogelijk is. Ze heeft samen gewoond met katten in haar vorige huis. En ja, zijn er katten in het nieuwe huis, dan zal dat even begeleid moeten worden. Maar dat is natuurlijk logisch. Alleen thuis zijn zal rustig opgebouwd moeten kunnen worden... Dat is ze waarschijnlijk weinig geweest. Nou ja goed, het is verder een vrolijke dame. En ze hoopt natuurlijk dat ze heel snel mag verhuizen. En uh, u kunt haar uh, ophalen en een afspraak maken voor haar. Bij het dierentehuis Merland aan de Keesomstraat 5. En um, dat kan ook via de website ikzoekbaas.dierenbescherming. NL. En dan zie je die hele leuke foto van Pebbles en dan ben je ja, meteen verliefd. Kopie dus, uh, hè? Zeker weten. Ja, ja. Hartstikke leuk Dier van de Week. Kees om nummer vijf of uh, bel eventjes of uh, maak even een afspraak. Of je gaat naar ikzoekbaas.nl uh, en dan uh, kan je ook even verder kijken nog en contact uh, opnemen uh, met uh, het ja. Kennen Ja, ze hebben ook een uh, mail uh, eventueel dierenbescherming.nl Oké, okay, jij had het over ja, a, ja. Pebbles. Die ja, we hadden Pebbles. Je hebt heel veel lekkere muziek gemaakt. Oh Dat, ja. In één keer dacht ik daaraan. <laughs> en dan nou ja, kunnen we een heel lekkere plaat gaan draaien. Van deze zangeres Pebbles. Beroemd geworden met deze Girlfriends. King, yeah I said, hush, little baby No, no, no, you cry One of these, one of these One of these, one of these, one of these one of them, come You're gonna rise, you're gonna rise up singing Then you spread your little wings Your little wings And I take to the sky, la, la, la Oh, no, oh, no. of uh, niet? Uh, ik vind dit echt de mooiste uitvoering van uh, dat nummer. De zin van uh, Billy Stewart en de Summertime. En gelukkig zitten we daar uh, middenin en uh, momenteel alweer 21 graden hier is al voor. Dus, uh in plaats van dat het een beetje af gaat koelen richting de avond... wordt het alleen maar warmer. Ja, ja, ja. Ja, ja, want we gaan ah, natuurlijk ja. hele mooie dagen krijgen. Wel, wel lekker als je net gewerkt hebt en je komt zandvoort binnenrijden... En je kan meteen de zee induiken. Heerlijk, met, toch? Meteen de zee in. Even <laughs> kijken of, uh, welke vlag uithangt. Want uh, gisteren hing oh, ja. uh, vanwege die, uh, al die muien en dergelijke. Ja. Hè? Ja. Vanwege het, uh, de wilde zee in verband met het weer ook. Dat het ja. weer toevallig is. Hè? Ja. Dan krijg je een uh, wilde zee we werd er ook gewaarschuwd door de racebrigade en die hadden dus de rode vlaggen uithangen. Ja, ja. Dus rood is stoppen of niet iets heel gevaarlijks ja, in ieder geval. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb een rode neus hier op mijn plopkap, die is dan niet gevaarlijk. Nee. Maar voor de rest is rood wel... Ja, jij bent wel gevaarlijk. Uh, ja, ik ben jij staat gevaarlijk. Rood is altijd gevaarlijk. Oeh. Maar wat denk je? De ene ja. naar de andere die sprong het water in. Toch? Katwijk was dat. Niet uh, opletten. Niet opletten. Ja. En uh, ja, ze kunnen dan uh, je terugsturen. Maar ze mogen niet handhaven de reliciegade. Ja. Ja. Dus, ja. uh, nou ja. ja, weet je wat het vervelende is met dat soort dingen? Als je de gevaren van de zee niet kent. En je staat daar en je wil een duik nemen. Dan denk je bij jezelf, Ja, maar ik kan heel goed zwemmen. Maar... Wat ze zich niet realiseren is meestal de mensen die omkomen... dat zijn de mensen die van zichzelf weten dat ze heel goed kunnen zwemmen. Precies. Want die gaan net op het verkeerde moment of net te ver... waardoor je dus verkramping in je benen krijgt en niet meer kunt zwemmen. Of uh, je wordt bevangen door de kou, dat kan ook of je wordt meegesleurd door een stroming... een kant op waar je helemaal niet wil wezen... en dat je het niet meer redt, gewoon. Nee, dus uh, oppassen als je het water ingaat... en even ja. kijken naar de vlaginstructie van uh, de reddingsbrigades. Ah, joh, dat is, lekker, uh, lekker tot je knieën en dan af en toe hoe je polsen in het water is ook lekker. Dat is heel belangrijk, dat of, je in ieder geval... Uh, ja, lekker in de branding zitten kan ook nog. Het strand uh, veilig houden. zou meteen even ja. op de Strand-app uh, kijken... Uh, oh, in Sappor dat... is het uh, zonnig op dit moment. Ja. Er is een uh, lifeguard aanwezig op Post Noord en Post Zuid, maar uh, er hangt wel een waarschuwing uit. Pas op, niet zwemmen, het is gevaarlijk. Dat is uh, ja, de, en de, de boodschap. Ja, ik weet dat uh, een half uur geleden is de ambulance uitgerukt uh, voor strandafgang Zuid uh, ergens. Ja, op beide posten op dit moment de warning: uh, niet zwemmen. Ja, en zwemmen volgens mij. Nou, dat weet ik het niet. Hè? Die nieuwe vlaginstructie vind ik toch wel lastig. Ja. Maar volgens mij is dat uh, ook... Bedoel, zwemmen met zo'n zo bandje om, uh, zeg maar. Dus uh, zo'n opblaasding uh, om je heen. Een opblaasding om je heen? Ja, He, dat wat je, wat je wat daarop dan kan je? drijven en zo. Oh, je bedoelt zo'n zo surfboardachtig iets. Ja, waar je dan je, of, of, aan je pols vastmaakt. Ja, zo'n zwemring uh, zeg maar. Ja. Je, ja, kan dobberen. Oh, dat bedoel je. Ja, ja, dat oh, bedoel ik. ik denk, wat heb je dat over? <laughs> ja, maar dan... Ja, dat, dat is meer met sporten, hè? Dat je dat meeneemt, toch? Toch Niet als je gewoon even lekker wil zwemmen. Nee, nou ja, je begrijpt het niet. Ja, oh, zo'n zo Een Zwemding. Ja. Je hebt het ook met van die roze vogel, zeg maar, die op het water Gewoon gaat. Een, een zwemband. Ja. Nou ja. ja, maar dat is toch nog gevaarlijker, want dan drijf je af. Nou, dat bedoel ik, dat de waarschuwing juist daarvoor oh, is. Oh, daar waarschuw je voor. <laughs> ik denk, wat zit je daar? Nou, wat heb je er nou Maar wie gaat Geen, nou met zo'n flamingo om ze buiten te Ja, dat, me, dat bedoel ik. De, ja. de roze flamingo. Ja, ja, Nou ja, dankjewel Dolly. Nou. Uh, <lacht> Eén dank. ENF. Ik ben er uh, volgende week weer met uh, Zandvoort ja. op zaterdag. Met of zonder Dolly, dat uh, merk je allemaal nog wel. Ja. Even de contracten even goed uh, doorlezen. <lacht> dan uh, komen we er wel uit. Uh. Ik, ik ben volgende maand weer, toch? Oh ja? Is dat zo? Ja, één keer in de maand. O, oké. Dat als een menstruatie. Dan ben ja, ik, nou, ben we, ik in de we gaan weer. we onderhandelen. Dankjewel. <lacht> en hier is uh, God Tot volgende week. Dag. Dag allemaal. Summer salad day, Maybe you away Just another play For today Oh but I'm